Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Jongen neergeschoten bij afsteken vuurwerk. De Europese leider somber in nieuwjaarsboodschap. En schoonmaakbranche gaat actie voeren. Een jongen van elf is gisteravond in kuik beschoten. toen hij vuurwerk afstak. Hij raakte zwaar gewond en is inmiddels geopereerd. Hij verkeert niet in levensgevaar. De jongen werd aan het begin van de avond geraakt. In eerste instantie dachten hulpverleners dat hij gewond was geraakt door het vuurwerk. Maar later bleek dat hij geraakt is door, wat de politie noemt, een projectiel uit een vuurwapen. In Amsterdam zijn vandaag de eerste mensen berecht voor vergrijpen tijdens de nieuwjaarsnacht. In Amsterdam waren zo'n 120 arrestaties. Drie van de arrestanten zijn voorgeleid en hebben een taakstraf gekregen. Het zijn jongens die vannacht een scooter hadden omgegooid. Het is voor het eerst dat Amsterdam het lik op stuk beleid toepast. Dinsdag moeten acht anderen naar een snelrechtzitting.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 Bij ambulancezorg Nederland, die de geweldsincidenten tegen ambulancepersoneel inventariseert, zijn geen meldingen binnengekomen. Volgens een woordvoerder was het een rustige jaarwisseling, die leek op een gewone, drukke zaterdagavond. De oudejaarsconferentie van Joep van het Hek is gisteravond door bijna 2,4 miljoen mensen bekeken. Het was daarmee het best bekeken programma op oudejaarsavond, heeft de stichting Kijkonderzoek bekendgemaakt. Nummer twee op de ranglijst was Ik hou van Holland, waar iets meer dan 2 miljoen mensen naar keken. Europese leiders hebben in een toespraken rond Oud en Nieuw gewaarschuwd voor een zwaar en moeilijk 2012. De Griekse premier zei dat 2011 zwaar was en dat het ook dit jaar zeer zwaar beloofd te worden. In de komende drie maanden moet, volgens Papademos, alles op alles worden gezet... om te voorkomen dat de crisis eindigt in een faillissement. Volgens Italiaanse president Napolitano moet er flink bezuinigd worden. Offers zijn noodzakelijk voor de toekomst van onze jongeren, zei hij. En gisteravond liet Bondskanselier Merkel weten... dat Europa voor de zwaarste test in tientallen jaren staat. Ze zei dat dit jaar zonder twijfel moeilijker wordt dan het afgelopen jaar. Maar ze was ook positief. Europa komt volgens Merkel uiteindelijk sterker uit de crisis. Het CAO-ultimatum aan de werkgevers in de schoonmaakbranche... is vannacht verlopen. En dat betekent dat schoonmakers vanaf vandaag beginnen met acties. Donderdag is er een landelijke protestbijeenkomst in Amsterdam...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 Het land had onlangs al aangekondigd dat de reactor in Teheran voor februari op eigen kernstaven kan draaien. De reactor is nog voor de revolutie in 1979 gebouwd met hulp van de Verenigde Staten. Westerse landen vrezen dat Iran uranium wil verrijken om uit nucleaire wapens mee te maken. Iets wat Teheran tegenspreekt. Vandaag werd ook bekend dat Iran een middellange afstandsraket heeft afgeschoten. Dat gebeurde tijdens militaire oefeningen in de straat van Hormuz. De komende dagen wil de Iraanse marine meer raketten testen.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 Rechtstreeks vanuit Studio Café de Smet in Amsterdam blikt Radio 1 vooruit op 2012. Jan Mom en Deborah Plekkenhorst. Welkom terug bij het laatste uur van de Radio 1 nieuwjaarsreceptie... vanuit De Smet in Amsterdam, wat 2012 ons gaat brengen. In politieke zin, daar gaan we het over hebben. Zeker, want voor het kabinet Rutte breekt best een spannend jaar aan. Er moet natuurlijk bezuinigd worden... en ook binnen het kabinet wil nog wel eens worden gemort onderling. Gelukkig heeft de jeugd de toekomst, zoals u weet. En daarom zitten aan tafel drie voorzitters van de jongere afdeling... van de politieke partijen, een aantal in ieder geval daarvan. gaan we zo mee spreken. Maar eerst omdat we ervan uitgaan... Dat wij en u het nieuwjaar met positieve energie tegemoet wilt treden... dat u uw kansen wilt pakken, boven uzelf wilt uitstijgen... hebben wij aan de beste coaches van Nederland gevraagd... ons een pep-talk te geven, zodat het een echt topjaar wordt... en ter trainer Jan van Zetten. Veelgevraagd spreker over leiderschap en veranderingsprocessen. Partie positief, partie positief. Wat voor excuus heb jij om niet het leven van je dromen te leven? 2012 wordt niet het jaar van het hoe. Nee, dit wordt het jaar van het doen. Wat houdt jou tegen? Reken af met de mentale remparachutjes die je achter je goede ideeën hebt gehangen. Smoor dat stemmetje dat zegt. Ja, maar ik ben te oud, ik ben te jong, dan ga ik op mijn snuit. Wat denken ze wel niet van mij? Dadelijk vinden ze me niet aardig. Stop daarmee, zet je dimswitch aan. Denk in mogelijkheden. Doe maar waar je bang voor bent en verras jezelf en de wereld. Durf manieren te ontdekken die niet werken. Leer ervan en slaag. Jijzelf bent de ontbrekende schakel tussen lullen en poetsen. Niets houdt jou tegen. Op weg naar jouw droomjaar 2012. Veel succes en stevige route. Een portie positief van Jan van Zetten. De Boris zei het al, ja. we hebben een roerig politiek jaar achter de rug. En het komend jaar zal dat niet veel anders zijn. Nou ja, dat is natuurlijk de verwachting. Want bestaat dit kabinet bijvoorbeeld nog volgend jaar rond deze tijd? Zitten we hier dan weer in deze setting? Wie zal het zeggen? Op welke gebieden zal bijvoorbeeld extra worden bezuinigd? En in hoeverre zal de hypotheekrenteaftrek... ja, daar is hij het woord worden van het nieuwe jaar. Genoeg om over te praten dus met de twee voorzitters... en ook de vicevoorzitter van de jongere afdelingen van VVD, CDA en SP. Goedemiddag, alle drie. Ja, zo een soort van voorstellingsrondje doen. Misschien is dat wel, wel handig. Ja, het, is, het is lastig misschien op de radio om dat te volgen. Ja, ja, ja, ja. Natuurlijk om te zeggen links van mij zit. Maar we doen het toch. Links van mij zit. Ja, links van de, jou zit Dennis Schaaf. Ik kom uit het Westland en ik ben inderdaad uh, vicevoorzitter van het CDE. Ja. En naast jou? Bram Dirks, afkomstig uit Limburg. En uh, nu net een maand uh, landelijk voorzitter van de EVD. Hoe oh, spannend. En, uh, en tot slot? En Ik ben Leon Botter. Ik, uh, ik woon in Den Haag. En ik uh, ben voorzitter van Rood Jong in de SP kennen jullie elkaar al? Of is dit voor het eerst dat jullie elkaar zien? Ja, ik heb Want jouw... Bram is bijvoorbeeld ja. net in functie. Ik heb hem net ontmoet een paar vorige week ik terug bij het scholierenprotest. Ja, dat, ja, was dat was de Max eerste keer dat het het ah. Ja, dat zijn wel de plekken waar je elkaar tegenkomt. Ja, jullie ja. zien er uh, redelijk fris uit voor zo'n 1 januari. <laughs> Dank je. Dat lijkt me zo. Dank je. <laughs> He hebben jullie het allemaal voorzichtig uh, aangedaan uh, vanwege deze uitzending? Nou, drank en zo? Uh, uh, zeker met vuurwerk. Ja, wat vuur vier... betreft De handen ja. zitten er nog aan. Ja, maar het is altijd zo dat jullie, uh, of, of, of, of doel, ja. Dan ga je veel uit? Bijvoorbeeld? Nee, nou, maar. ik heb het uh, wat beschaafder gehouden dit jaar. En uh, het uh, was heel gezellig. Ik heb bij vrienden gevierd. Uh, lekker thuis op de bank. Acht hoog in Amersfoort, dus we hadden mooi het uitzicht over, over de vuurwerk. hele stad. En Bram? Uh, ja. uh, wij hebben het gezellig gemaakt binnen, gekeken naar het vuurwerk. Maar uh, ik heb geen vuurwerk in mijn handen gehad. Dat uh, lijkt me niet zo verstandig. Dennis? Ja, heerlijk met mijn uh, leuke familie. Uh, gewoon gezeten gezellig met elkaar gedaan, geproost. Dat is de trend, hè, geloof ik, dat iedereen thuis uh, gaat zitten. Lekker cocoonen en dan ja. een beetje, toch, uh, ja. En hebben jullie ook goede voornemens uh, uh, voor het nieuwe jaar? Nog maar even, Leon. Ja, ik vrees een beetje cliché, maar ik heb me uh, een tijdje geleden voorgenomen meer te sporten, maar als ik me dat dan bedenk, doe ik het gewoon meteen. Dus ik heb niet gewacht tot 31 december. Heb je het nodig? <laughs> maar dat is, uh, ja, mijn conditie heeft dat nodig, okay. ja. Zeker. Bram? Uh, ik ga mijn goede voornemen van uh, vorig jaar verder zetten. Want dat lukt aardig. Dat is uh, nog meer afvallen. Er zijn nu 30 kilo vanaf. En er moet nog meer vanaf. Nou, respect. En kritisch blijven naar de VVD. Dat is een, uh, een goed voornemen als uh, landelijk voorzitter van de VVD. Dennis? Heel goed. Ik ga met Leon mee. Uh, ik ga het zeker ook proberen. maar mijn andere En je voornemen bent ook kritisch is, ten opzichte van de VVD? Van de VVD ja. sowieso. En, uh, maar nog meer van het CDA. En ik moet mijn bachelor eens af gaan maken. Dus dat is ook al goed voornemen. Ja, ja, trouwens, uh, drie mannen. Het schiet nog niet op met de vrouwenemancipatie bij de jongere bewegingen. Mijn twee voorgangers, uh, in ieder geval twee van de drie, zijn vrouwen. Dus uh, nu klaar. Positieve uitzondering. Bij, bij de, de JOVD? Was, de JOVD? Is al weer, ik denk een jaar vier, vijf geleden. Toen was Sabine Coeburg landelijk voorzitter van de JOVD. Maar uh, er zijn vrij weinig uh, vrouwen actief in de organisatie. Spanien. Hoe kan dat? Is het zo lastig dan? Uh, dat denk ik niet. En ik ben ook niet van mening dat we daar echt beleid op moeten gaan voeren. Ik denk niet dat je aan, aan doelgroepen beleid moet gaan doen. Dat moet uh, ontstaan. Geen uh, quota en positieve nee, nee, discriminatie. Nee, daar, daar hou ik absoluut niet van. Maar ik denk uh, dat, dat vrouwen zich uh, misschien niet thuis voelen. Zo, ik weet niet. Maar dat, dat kan aan de, aan de organisatie liggen. Maar ik zie bij meerdere jongere organisaties uh, dat, dat vrouwen het moeilijk vinden om actief te worden. CDA ook? Ja, idem dito. We hebben nog nooit een uh, vrouwelijke voorzitter gehad. Nog Wel, nooit heel veel, zelfs? Heel veel dames in het bestuur. Ook nu, één hele goede zelfs. ja. Yeah. Um, maar het zou het lijkt... toch samenhangen met het gedachtegoed, dat je bij de SP wel vrouwen ziet en bij het CDA en de VVD minder. Ik weet het niet. Het zou kunnen, ik denk, ik denk het niet, want je merkt hetzelfde ook gewoon in het bedrijfsleven. Veel meer uh, mannen op hoge functies, wat vrouwen op wat lage functies. Uh, er wordt heel veel over gespeculeerd. We hebben binnen de organisatie wel een verhouding van 70% mannen, 30% vrouwen. En we zien daar een lichte stijging in. Ik denk dat, dat... Een lichte stijging om het uh, wat naar beneden ja, spreken die precies. 70 en die 30 ja. omhoog. Ja, klopt. Maar we zijn wat dat betreft op vooruit gegaan. Want we hadden vorig jaar één vrouw in het bestuur en we gaan nu naar twee. Dus, uh, oh, dat is een verdubbeling. gefeliciteerd. Ja, dus, uh, nou, ja. ja. maar, ja. maar ook even, Dennis Jafja, CDA, denkt ook niet aan quota of acties om dat te veranderen? Nee, er is over nagedacht. Maar uh, groep 1 zegt ja, we moeten wel vrouwenquota hebben. Want vrouwen worden ondergesneeld. Dus het zijn voornamelijk vrouwen die het zeggen. En de mannen zeggen dan ja, het is onzin. Jullie solliciteren niet of jullie doen dit niet. Dus het is altijd een beetje bekgevecht. Maar ik denk dat uiteindelijk uh, moet het vanuit iedereen zelf komen. En dat gebeurt mij sindsdienst dan toch te weinig. Bram knikt in stemmend. Zullen we het over de, de hoogte- en ja, we dat gaan hebben? Uh, gaan we gaan ook weer het rijtje af. Ja. Het was volgens jullie het, het politieke hoogtepunt, um, uh, Leon, SP. Mm. Nou, ja, Voor jou lag het hoogtepunt misschien toch wel een beetje vlak voor de kerst ook, of niet? Misschien toch wel uh, het aantreden van een premier die uh, wel verfrissend uh, uh, uh, um, zelfverzekerd is. Ja, uh, uh, yeah, luchtig. Um, maar dan wil je natuurlijk ook meteen het dieptepunt weten. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee we, we bewaren hem. Ja, nog ben ik met Jan eens. We bewaren ja, dat hem. Uh, Bram, jij dan zou ik bijna zeggen dat zou jij. Ga jij ook zeggen nu? Um, uh, ik ben daar blij mee. Maar wat ik, wat ik vooral heel blij, uh, wat mij blij stemt in, in dit beleid, is dat het individu weer centraal wordt gesteld in zijn kracht en, en verantwoordelijkheid meegegeven wordt. Het individu krijgt uh, de verantwoordelijkheid die vrijheid met zich meebrengt. Dat vind ik positief. Dat, dat, uh, ja, dat waardeer ik. Dennis. Ja, ik vind het een van de mooiste momenten in de Kamer en in de politiek dit jaar toch wel bij het aanpassen van de Veteranenwet. Dat in vak K eigenlijk alle politieke partijen zaten, eensgezind, om een wet er doorheen te krijgen. En dat uh, zie je niet vaak, is ook nog nooit voorgekomen. En ik hoop dat dat soort dingen vaker mogen gebeuren in de Nederlandse politiek. Dennis Javier van het CDEA. Uh, ja, nou, dan gaan we inderdaad uh, van de ja. hoogtepunten naar de dieptepunten. Moet hij wel, hè? Uh, Leon Botter, rood, SP. Je wilde het er al aan beginnen. Ja, inderdaad, want ik begon zo mooi met Rutte die uh, vrolijk lacht. Um, ik vond het al maar, een verrassende keuze, ja, door, ja. maar nu komt de aap uit de maan. komt uit de ja. Want ik denk toch wel dat we gaandeugd het jaar hebben gezien... Ja. dat het um, ja, dat vooral veel lachen is. Weglachen van kritiek. Uh, een keer tjonge jongen roepen. Uh, of nou 50 miljard kwijt is... Dus, uh, we lachen eroverheen. Uh, maar toch het absolute dieptepunt voor mij uh, persoonlijk was wel het, het, ja, het, het ontkennen van uh, Rutte van de armoede in Nederland. Toen dacht ik echt, goh, zijn we nu echt tot dit dieptepunt gezonken dat we moeten gaan discussiëren over, over, ja, over definities, over hoe erg het wel niet in Afrika is. Of gaan we nou echt de, de problemen hier aanpakken? Ja, discussie naar aanleiding van rapporten onder andere uh, van het uh, Sociaal-Cultureel Planbureau. Ja. Brab Dirks, uh, ja, onterecht dat Rutte de armoede in Nederland... Weglacht? Ja. Nou, kijk, uh, uh, ik vind niet dat Rutte de armoede of dat probleem weglacht. Wat ik wel vind is dat uh, het woord armoede een andere wending geeft. Hè? Dus het, het, een ander woord verkiezen, dat, dat vind ik niet goed. Uh, maar ik ben het wel met hem eens dat, dat de situatie minder erg is dan enkele jaren geleden. Ik denk dat dat wel waar is. En ik denk ook oprecht dat dit kabinet ervoor kiest om in ieder geval de basis van het sociaal vangnet in, in stand te houden, maar wat meer gericht is op de activering mensen in de samenleving. Maar hij zegt, er is geen armoede. De uitkeringen nee, maar kijk, nee, liggen hier nee, Europees gezien heel hoog. Maar, maar, maar, je mag maar, maar, kijk, hier die term niet gebruiken. Het zeggen van, er, is geen, er bestaat geen armoede of een ander woord kiezen, daar ben ik het niet mee eens. Dat Natuurlijk. vind je onhandig van hem? Dat, dat vond ik al vrij onhandig, ja. Ah, de, en, maar, wat was het dieptepunt, overigens? Het dieptepunt, dat vind ik het pensioenakkoord wat dit jaar gesloten is. Waar het jongeren echt... Uh, uh, uh, ja, wat totaal niet positief is voor jongeren. We gaan extra betalen of we gaan veel betalen, we krijgen uiteindelijk weinig van terug. Dat vind ik minder. Ja. Het is nog de vraag hoe dat uiteindelijk ook gaat uitpakken. Vooral met de discussie over de bezuinigingen die nog gaan komen. Daar komen we nog op terug. Eh, nog even Dennis Schjavia van het CDA. Het dieptepunt. Ja, vanaf mijn, het moment van mijn aantreden werd ik al uh, eigenlijk wekelijks lastiggevallen over het pensioenakkoord. Dat is. Uh, uh, een dieptepunt, maar ik denk voor ons als CDA, en als CDA wellicht ook, een nog groter dieptepunt was uh, toch de hele discussie rondom uh, de alleenstaande minderjarige vreemdelingen. En uh, Maro en hoeveel dat tot opschudding heeft bezorgd binnen de partij, maar ook binnen de hele politiek en ook binnen het hele land. Gaan we ook zo door nadat we opnieuw geluisterd hebben naar de prachtige muziek van Zijlstra, nummer Luister. Ik wil niet dat je drinkt en ik wil niet dat je nuchter praat. Ik wil niet dat je leest en ik wil niet dat je schrijft. En ik wil niet dat je komt en ik wil niet dat je blijft. Luister, ik wil dat alles vrolijk doorgaat. Luister, de wereld is een carousel. Luister, voordat de schaal wel lichter door slaat. En ik wil niet dat je stemt en niet dat je geen meer raakt, en ik wil niet dat je lacht en ik wil niet dat je me somber maakt en ik wil niet dat je valt en ik wil niet dat je staat en ik wil niet dat je komt en ik wil niet dat je gaat. Luister, ik wil dat het voorlopig ophoudt. Luister. Want 열ge, ik wil nee, niet hun... <StOver1> dat je koopt, en ik wil niet dat het minder smaakt en ik wil niet dat je stopt en ik wil niet dat het vuur uitraakt en ik wil niet dat je werkt. en ik wil niet dat je staat. Ik wil niet dat je wint en niet dat je verloren gaat. Ik wil niet dat je slaapt en ik wil niet dat er hoop staat en ik wil niet dat je vliegt en niet dat je me zakken laat. En Ik wil niet dat je komt en ik wil niet dat je gaat. straks zijn ze nog één keer te horen op deze nieuwjaarsreceptie. En dit was het nummer Luister. Aan tafel nog altijd de kopstukken van de politieke jongerenorganisaties. Bram Dirks namens de jonge liberalen van de JOVD. Leon Botter van Rood van de SP dus. En Dennis Javia van het CDA. We hebben zojuist de dieptepunten en de hoogtepunten besproken. Het is natuurlijk erg mooi dat jullie zo'n lijstje klaar hebben. Maar kunnen jullie er ook iets mee? Worden jullie gehoord bijvoorbeeld door, door de grote jongens in, in Den Haag dan? Zeggen ze van, nou jongens, jullie hebben gelijk, wij gaan daar bijvoorbeeld iets mee doen? Of zijn jullie een roepende in de woestijn in deze Bram? Uh, de moederpartij gaat daar serieus mee om. Uh, we worden ook echt uitgenodigd door Kamerleden, ook door de ministers. Ik was uh, vorige week de gast bij uh, Mark Rutte in het torentje... Om, om ook te spreken over de situatie uh, en over Politiek 2012. Dat is, wel, uh, dat is wel leuk, omdat je oprecht denkt dat die organisatie echt doet. En, en dat doet hij ook. Dat zie je ook onder andere bij Pensioen tot stand... waar we samen met Dwars, onder andere en met de SKPJ. Maar ook met de jonge democraten ja, Die zijn samen. belangrijk tegenwoordig hè, de SGPJ. <laughs> Nou ja, goed, eh, formeel niet natuurlijk. Maar achter de schermen wordt er volgens oh. mij flink nou, toch, toch wel toch? Wat zegt u? Nou toch to achter de schermen zijn ze een nou, flinke vinger in, in de pap, de, de denk ik. In de eerste kaar wel, maar daarom zeg ik informeel op papieren natuurlijk niet. Maar... Um, maar je, je Daar spreekt me samen. met Rutte, je wordt ja. zelfs uitgenodigd in het torentje. Ja. En geldt het ook voor Leon Botten van Rood dat uh, Emiel Roemer... Uh, regelmatig zegt, kom even bij me langs om uh, te vertellen wat je ervan vindt? Ik spreek er geregeld, uh, inderdaad. Maar ik denk toch dat we ons iets uh, ja, wat minder grote... Rol moeten toebedelen hoor. Ik nou, bedoel, minder grote rol. Jullie zijn ja. tweede in de peiling, zeggen minister-president Nee, nee als SPD. Nee, oh, ja, als, jongeren. als, als jongeren, ja, precies. Kijk, ja. Uh, de, de macht ligt in Den Haag. En um, als wij die macht konden beïnvloeden, als ik die kon beïnvloeden, dan zat het kabinet niet meer. Maar ik denk dat we er allemaal wel uh, ja, toch wel bescheiden in moeten zijn. Ik denk dat het meer onze taak is om uh, de jongeren naar Den Haag te togen. En, en met die jongeren de, de strijd aan te gaan voor uh, ja, onze belangen. Ja, hoe bedoel je dat, dat je zorgt dat jongeren gaan stemmen? Of? Uh, bijvoorbeeld, maar ook in actie komen als uh, dingen ze niet zint. Uh, we hadden net al even kort over het scholierenprotest. Dat was een paar weken geleden. Duizenden jongeren op het, uh, op het Museumplein in Amsterdam. Dan denk ik van, nou, dat, dat is uh, een mooie rol als jonge organisatie. is effectiever dan zo'n gesprek in de werkkamer van of Mark Rutte of Emile Ja, want Mark Rutte gaat, gaat niet de stekken uit het uh, kabinet trekken als uh, Bram. Uh, hoe aardige kerel die ook is misschien. Uh, dat, dat, dat gaat niet gebeuren. Dus. Nee, maar dat, dat, dat is ook absoluut niet, niet de bedoeling van dat gesprek. Het belangrijkste van, uh, en dat is ook een, een belangrijke waarde voor die JOVD, is dat wij uh, die, die, dat die verantwoordelijkheden die burgerschap met zich meebrengen, meegeven aan onze, uh, aan onze leden. Daarnaast proberen leden aan ons te binden, maar vooral die VVD liberaal te houden. Dat is onze taak. We willen niet op de stoel van de Volksvertegenwoordiger gaan zitten. Nee. Maar we, wel, we willen wel die VVD uh, krit, of kritisch benaderen en liberaal benaderen. En Dennis, ja. zijn, zijn het leuke gesprekken die, die jullie hebben binnen het CDA? Zeker, hele goede productieve gesprekken. Ja? Uh, die staan er natuurlijk niet zo goed voor. Je hebt wat klappen gehad hier en daar. Een krant schreef vorige week de meest dysfunctionele familie van Nederland. Het lijken me geen leuke benamingen om daar dan in te benamingen. opereren. Maar op het moment is het misschien nog wel waar ook. Het, is, het gaat gewoon heel moeilijk. Niemand weet meer welke kant we op moeten. We hebben geen leider. Uh, dat maakt het lastig De vragen toch? Men zegt het. Ik, Men zegt het. Uh, op papier is er geen leider op het moment. Uh, in principe de leider binnen het kabinet namens het CDA is zwaar. Je merkt toch wel dat het CDA heel veel invloed uitoefent op, uh, op de partijcultuur. Ik uh, merkt het nu in die commissies die bezig zijn met de partijvernieuwing. Zitten ook gewoon jongeren in die, die hun geluid laten horen. We hadden pas pas Geel is daarmee bezig. Hè? Ja, Om die ja, jongeren ook wat veel meer aan te spreken. En het strategische beraad die ook voor het komende jaar gaat kijken. Van hoe gaan we uh, zaken aanpakken. En ook binnen de organisatie. Ja. Hart nodig, want vonden. jullie staan heel laag in de peiling. Maar zullen we het even laag. over die ja. leiders hebben? Want ja, hoe doet Verhagen? het, dat vind je? Of oh, ja. misschien, ik vraag het is aan Bram Dirks. Hoe, ja, hoe, hij ho, heeft wel veel betekend lachen. Ja, precies. Je niet, Daar, ja, maar het even aan de andere. Hoe doet Verhagen? het? Bram Dirks van de JOVD. Hoe doet uh, Maxime Verhagen? het? Uh, nou, het probleem is, kijk, intern binnen die partij weet ik het oprecht niet. Maar naar buiten, ik vind hem bijna niet zichtbaar op dit moment. Ik vind het, uh, in het vorige kabinet, drukte is een stempel op dat kabinet. Uh, dat vind ik dit keer minder, persoonlijk. Leon? Botter? Van de SP, rood. Hoe doet Vragen het? Nou ja, peilingen zijn ook altijd maar peilingen. Maar ik, ik denk dat het, uh, het CDA toch wel een probleem heeft. Dat, dat geeft het CDA zelf ook wel aan. En, ik zie en hoe doet vaak... het Vragen het? Ja, ik zie hem niet, niet de leidensfiguur binnen het CDA. Goed, Dennis, ja ja. Hoe doet Vragen het? Dat is een hele goede vraag. Ik uh, denk, er zitten binnen dit kabinet uh, nu zes CDA-ministers, vier CDA-staatssecretarissen. En uh, het lijkt wel alsof ze gewoon doen wat ze moeten doen. En zich verder een beetje koest houden. Nou, Jan Kees de Jaag heeft zich wel heel erg geprofileerd de afgelopen tijd. Maar ik merk dat de rest zich een beetje koest houdt. Gewoon even kijken van welke kant gaan we op en kunnen we daarin meegaan. Je ja, onderschrijft wat Bram Dirk zegt, dat hij een beetje onzichtbaar is. Ja, wellicht wel. Ja, ja, maar ik, uh, even blijven kijken, dat is niet genoeg, Nee, mij. het is inderdaad wel zo dat deze maand, dus uh, dit is een hele belangrijke maand voor het CDA, worden... Uh, stap gezet. Er is ook een speciaal congres eind januari. Waarin bepaalde uh, dingen toch wel uh, worden vastgesteld. Zoals? Uh, nou, de, de nieuwe koers van het CDA. Uh, hoe gaan wij uh, brengen wat wij, uh, wat wij vinden, ons gedachtegoed. Uh, dat zijn dingen die worden eind januari wel op papier gezet. En daar wordt eventueel ook nog door alle leden over gestemd. En ik denk dat de jongeren daar gewoon een hele grote invloed op hebben. Welke moet koers hebben. moet het zijn volgens jou? Dat is, dat is heel lastig te zeggen. Wat je wel merkt is dat het uh, afgelopen verkiezingsprogramma... Is, uh, is echt een, heeft echt een rechtse koers gevaren En wellicht moet daar kritisch naar gekeken worden. Uh, ik, ik weet niet of het zo is, maar in ieder geval moeten we een helder beeld geven... van waar staat het CDA voor. Waar onderscheiden wij ons in ons gedachtegoed van bijvoorbeeld de VVD... maar ook bijvoorbeeld van de PvdA? Weer socialer, weer linkser? Nou, wellicht. wellicht. Ik, uh, ik zit zelf niet in de commissie, maar ik, de, ik denk dat het wel zo'n kant op gaat. Wabderk schreef het, het of niet? Schrik je als je dat hoort? Uh, nou wat me wel een beetje afschrikt is, is dat rechts-links, ik vind dat, ik vind dat really gevaarlijk. Want, want je moet echt, en dat vind ik wel bij het CDA, uh, bewaar die ideologie. En dat zeg ik ook tegen, tegen mijn eigen uh, moederpartij, bewaar die ideologie. Vooral niet zeggen van dit is rechts, dit is links. Ik hou niet van, van die populistische strekkingen, die, ook van die verkiezingsposters. Ik denk dat echt dat stukje ideologie echt moet terugkomen binnen de partij. Nou die goed, partijen. niet rechts-links, maar socialer. Nou, ik geloof ook inderdaad aan die... Waar, waar liggen nou precies die verschillen? Want op het moment dat mensen nu... Waarom stemmen we op het CDA? Maar eigenlijk zeg je, dit kabinet is niet sociaal genoeg, toch? Dan? Dat zeg ik niet specifiek. Ik denk dat het CDA toch op sommige punten... wel stempels heeft gedrukt op het, op het wat socialere gezicht hmm. um, Zeker in discussies... Maar hoe het socialer, dat, zeg je net? Dat heb ik niet gezegd. Ik misschien, zeg, wellicht, wellicht zou het socialer kunnen. Je, je bent nu al heel voorzichtig je, en je zit nog niet moment, in de Tweede Kamer. Nee, nee, nee maar op het moment, <laughs> moment dat je nu kijkt naar bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma... ik vraag me altijd nog wel stellig af uh, hoe christendemocratisch was dat. En het is een heel lastig gedachtegoed. Ik denk misschien, nog wel, wat, vragen misschien op. nog wel wat lastiger dan uh, het liberalisme om uit te leggen en te verkondigen. We, maar, hebben, we hebben het over jouw leider gehad, we moeten die anderen natuurlijk ook even bespreken. Ja, en socialer, dan denk ik ook meteen aan Leon. Dat moet jij wel toejuichen, ook. Ja, absoluut. Hoewel ik niet uh, de, de problemen van het CDA hier wil gaan oplossen, ik, ik, wil maar toch maar even. ik denk dat het uh, erg goed zou zijn. Ja, ik wil toch armband. even op jouw jij hebt een bijzonder armbandje uh, om, uh, moet ik toch wel zeggen. Doe even sociaal. Ja. Ja, nou ja, dat, dat zegt dan alles, denk ik. Dat is uh, ook een oproep naar het CDA, inderdaad, naar het hele kabinet. Um, ik zei net al even, die campagne hebben we in de zomer gelanceerd... En, uh, dat nog voor, doe even ja. normaal, maar sluit het prachtig aan. Ja, wat dat betreft kun je misschien ja. hier al een conclusie sluiten met CDA. Maar even de, de, de voormannen. <laughs> Zeker. Uh, Rutte, moeten we het natuurlijk sowieso nog even over hebben. Uh, uh, want uh, Dennis Javier van het CDA nu, hoe doet Rutte het? Ik denk dat Rutte, wat hij doet, dus er is een regeerakkoord opgesteld. Dat voert hij uit, dat doet hij gewoon ontzettend goed. Hij doet wat de afspraak is en daar, daar houdt hij zich aan. Af en toe mag het wel iets transparanter, in mijn zin, in zin Er zijn toen ook wel grote fouten gemaakt met goggen, met cijfers en dergelijke. Dat is 50 gewoon niet, is niet handig. Oeps. Maar verder denk ik dat het een hele optimistische. Uh, ja, een charismatische man is die heel veel mensen aan kan spreken. Ja, het is en veel lacht. Wat ja. Leon <laughs> niet leuk vindt, dat hebben we al begrepen. Dus da dat weten we. Dan Bram Dirks van de JOVD nog even. Jij bent trots op je premier? Uh, ik ben trots op, op de premier. Hij is oud uh, voorzitter van de JOVD. erelid op dit moment ook nog. Uh, wat ik belangrijk vind, uh, wat Mark Rutte zijn kracht is, hij weet, hij weet enerzijds jongeren aan te spreken. Dat vind ik fantastisch. Hij weet een brede doelgroep aan te spreken. En anderzijds probeert hij mensen wel positief te stemmen. Ook in deze uh, lastige tijd. En kijk over definities wat, wat sociaal dus maar denk, het weglachen, waar Leon het over heeft... Uh, daar ben ik het niet mee eens. En ook niet, en ook niet de rekenfouten gemaakt. Is. Ja goed, die, die fout die is gemaakt. Maar hand, ik ja, ja. Die, die is gemaakt. Maar ik denk niet dat dat bewust was. En uh, Misschien was het wat onhandig om op dat moment zo uh, zeker... Uh, daar te staan van, eh, ik heb er de hele tijd bij gezeten... en ik weet wat, ik weet wat de getallen zijn. Maar ik denk niet dat, dat het bewust is gebeurd. En ik denk dat zijn uh, excuses dat ook wel uh, uh, aanvaard is door de anderen. Emiel Roemer, wordt dat Dennis Jaaf van het CDA... de nieuwe premier van Nederland? Nee. Nee, gedecideerd. Want? Ik denk niet dat in deze huidige politieke situatie uh, de SP heel makkelijk coalities gaat vormen, straks. Dus als je nu de peilingen erbij pakt, dan zijn, er, zijn er nog heel weinig combinaties mogelijk. Ik denk dat... Uh, dus ze zijn misschien de SP... binnenkort de grootste. Ja, dat, dat zou kunnen inderdaad. Ik, uh, maar ik moet het, uh, het, het coalitie, uh, de coalitietijd coalitie er aan komen. Nee, dit, dit, dirk? dit is ja. wel lastig. Hij heeft wel eens gezegd, een man een man, een woord een woord. En dat is uh, SP en VVD waardig. Dus uh, hij sluit het ook niet uit. <laughs> nou, ik denk dat het economisch ook al lastig gaat worden. Als ik, als ik uh, beide verkiezingsprogramma's langs elkaar ga leggen... Dan, uh, dan denk ik dat dat niet heel makkelijk gaat worden. Maar het is een uh, bijzonder sympathieke man. In het belang van het land? Ja, nou ja, alles in het belang voor het land natuurlijk. Maar ik denk niet dat het verkiezingsprogramma van de SP in het belang voor het land is op dit moment. Dit vraagt om een uh, <laughs> reactie. Nee, ja, dat zijn ook de twee rechtse partijen. Dus dat vind ik niet zo. Misschien hadden we jou in het midden moeten zetten, waar goed ja, dat is, ja. Nee, kijk. Uh, het zijn peilingen. We hebben eerder op 30 zetels aan de peilingen gestaan. Uh, en dan gaat het voor de verkiezingen kan het altijd anders lopen. Uh, dus ik reken er nog nergens op. Maar ik vind het wel leuk om te zien hoe goed uh, Emil het doet. Uh, ik, toen... Komt dat ook door de situatie waarin we in zitten? En de recessie, uh, het gaat niet makkelijk. Hè? We moeten wat meer, misschien een wat meer sociaal gezicht laten zien. Absoluut. Dat ik, is ik natuurlijk dat dat vooral... prima grond. Ja, ook, ook, ook uh, het kabinetsbeleid. We hebben het uh, meest rechtse kabinet sinds de oorlog. Um, en, ja, er vallen flink uh, wat Spaanders. Er wordt hard gehakt. Uh, dus ik denk dat hij met zijn duidelijk uh, oppositieverhaal heel veel mensen aanspreekt. Dan Cohen erin slaagt om mensen achter zich te krijgen. Ja. Dus het is niet alleen het regeringsbeleid, maar blijkbaar ook de manier waarop je oppositie voert. Ja, dat denk ik ook. Hij staat uh, ergens voor. Hij heeft een duidelijk verhaal. Um, en hij spreekt denk ik ook de, de, de morele verontwaardiging aan die heel veel mensen hebben als we kijken naar de gevolgen van, uh, van het kabinet. Maar wordt het zo direct eigenlijk uh, treurig vaststellen... dat jullie misschien heel groot, misschien zelfs wel de grootste zijn... en dan, dan vervolgens niet inslagen om een coalitie te vormen? Nou, dat <lacht> we moeten eerst maar nog eens uh, verkiezingen gaan, gaan worden, houden. denk ik. Het zou dit jaar Kijk, misschien wel kunnen. Uh, ik... Wie weet. Het zou in mooi zijn, als wij hartstikke groot oh ja. worden natuurlijk. Nee, maar Ik, als je we, mij niet als we er even vanuit wat worden, net jou, jouw collega's van het CDA en de JOVD, die daar toch uh, niet erg optimistisch over zijn, over zo'n mogelijkheid. Nou kijk, um, wij laten in het hele land zien dat wij ook in staat zijn om te besturen. Op gemeentelijk niveau niveaus en ook op uh, provinciaal niveau. Sterker nog wel met CDA en uh, VVD. Uh, uh, um, maar goed, um, je ziet ook de, in de opposi oppositie de laatste tijd. Um, we hebben bijvoorbeeld de campa campagne Armoede werkt niet uh, samen met de Partij van de Arbeid, de vakbonden uh, gestart. En uh, op dat soort thema's kunnen wij wel degelijk uh, coalities smeden. Het wordt een interessante gesprek. Nou, zij zegt dat, want over die thema's gaan we het uiteraard uh, zo meteen hebben. Met Bram Dirks van de JOVD, Dennis Schavia van het CDA... en Leon Botter, de leading man van, uh, van Rood, van de SP. En dat doen we na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. In Kuik in Noord-Brabant blijkt gisteravond een jongen die vuurwerk afstak... te zijn beschoten, volgens de politie is geraakt door een projectiel uit een vuurwapen. Hulpverleners in Kuik dachten eerst dat hij een vuurwerkslachtoffer was. De jongen van elf is zwaar gewond. 2012 wordt een zwaar en moeilijk jaar... waarschuwen Europese leiders in hun nieuwjaarstoespraken. De Griekse premier Papadimos zei dat alles op alles moet worden gezet... om de crisis niet te laten eindigen in een faillissement. De president van Italië, Napolitano, zei dat er flink moet worden bezuinigd...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 In Amsterdam zijn vandaag de eerste mensen berecht voor vergrijpen tijdens de nieuwjaarsnacht. In de hoofdstad werden zo'n 120 mensen opgepakt. Drie van hen zijn veroordeeld tot taakstraffen. En acht anderen moeten dinsdag voorkomen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Een extreem zachte start van 2012. Op veel plaatsen in het land is het dagrecord voor deze dag gebroken. Niet in de beeld, het KM, officiële KNMI-station. Daar bleven we twee tienden onder het oude record van, ik meen, 1924. Dat is boos geleden. Maar goed, het is sowieso erg zacht. En dat blijft het vannacht ook, want pas aan het eind van de nacht... gaat de temperatuur wat omlaag, naar 7 of 8 graden. Dan is inmiddels een neerslaggebied aan het passeren. Het gaat echt fors regenen. Dat doet het nu al op veel plaatsen. En dat blijft eigenlijk de hele nacht wel zo doorgaan. Maar morgen... Morgen trekt die regen naar Duitsland weg. Dan klaart het wat op, zien we de zon af en toe. En valt er nog een enkele bui. Er komt niet veel bij wat temperatuur betreft. Want het wordt 9 graden maximaal. staat een meest matige wind uit het westen tot zuidwesten. En dat is niets vergeleken bij de wind die we dinsdag krijgen. Want dan is het volop herfst. Kans zelfs op een heuse zuidwestenstorm. Kracht 9 langs de kust. En in de loop van de dag ook weer veel regen. Dan is het woensdag eventjes iets rustiger met de wind. Maar donderdag hebben we opnieuw kans op storm. Hier binnen bij de Smet aan de plantage Middelaan in Amsterdam is het gewoon droog en warm. Nog een klein half uurtje nieuwjaarsreceptie waarin we vooruitblikken naar 2012. Dit wordt Radio 1. Radio 1. En dan blikken we alvast vooruit op de spannende gebeurtenissen die ons in 2012 natuurlijk te wachten staan. Zoals, daar is hij, de Tour de France. Het is dinsdag 17 juli 2012 en we schakelen over naar de laatste bergetappe. Verslaggever Gio Lippens, seconde maar in. Het is de dag van de beslissing, de dag van de waarheid in de Tour de France. De laatste aankomst berg op. hier gaat de Tour de France beslist worden. Vandaag moeten de verschillen worden gemaakt en ze zitten allemaal nog zo dicht bij elkaar. De broertjes Schlek, allebei, Frank en Andy. Dan hebben we natuurlijk Alberto Contador, de Spanjaard die er goed bij zit, Cadel Evans en die twee Nederlanders, Bouke Mollema en Robert Geesink. We kijken naar de laatste kilometers van deze klim, als al die favorieten nog bij elkaar zitten. Daar springt Contador weg. Contador springt weg. Hij pakt een meter, hij pakt twee meter, hij pakt drie meter. Het is tien meter. En wie springt erachteraan? Robert Geesink springt erachteraan. En wat doet Bauke Mollema dan? Blijft hij zitten? Vergooit hij hier zijn kansen op de toerzegen? Of, jawel, daar springt hij dan ook erachteraan. Drie man aan de leiding. Contador, Geesink en Mollema. Ja, dat is toch een mooi beeld zeg, zou het waar worden. Luister dan natuurlijk naar de Tour en naar de Radio 1 Sportzomer deze zomer. Jonge politici aan tafel, nog altijd de voorzitters van de jongere afdeling van JOVD. Bram Dirks, het CDA, Dennis Shafia en Leon Botten van Rood van de SP. Ik nou, viel al voor, voor het nieuws. Uh, toch even moeten we misschien op terugkomen, de kwestie Mauro. Bij, bij de dieptepunten waar we het over hadden. Een Angleese jongetje waar... Iedereen, inclusief de pers natuurlijk... en ook de politiek bovenop de ook ook het CDA. Uh, Dennis Chavia... De, de, de, de, Chavia, zeg ik het zo goed? Chavia Kijk, uh, is het, ja. Heeft het CDA zich daarvoor galoppeerd bij die zaak? Het is uh, lastig te zeggen. Ik vond het sowieso heel gek dat we het over uh, inderdaad individuele gevallen... binnen de politiek gingen hebben. Het is, echt, uh, het is een groter probleem... Die, al, uh, die alleenstaande minderjarige vreemdelingen. En dat er dan... Uh, dat daar in één keer een gezicht aan wordt gegeven... dat was wel even een klap voor de politiek. En uh, wellicht dat de CDA er zich op verkeken heeft. Uh, de CDA-fractie heeft altijd gezegd... we gaan er alles aan doen om die jongen hier te houden. En opeens op die uh, woensdagochtend werd er een draai gemaakt... Um, ja, die weken, lang, weken daarna nog, uh, nog heeft doorgeslagen. Had die draai niet gemaakt mogen worden, in jouw ogen? Het is lastig om te zeggen, want in principe... de, de Kamerfractie had eigenlijk helemaal geen reden meer om die jongen hier te laten blijven. Alles wat wees erop van, die jongen, die moet hier gewoon weg. En dat is natuurlijk heel lastig. En dan heb je afspraken gemaakt, ook binnen het regeerakkoord. En ook wat er in je eigen verkiezingsprogramma staat. Want in het verkiezingsprogramma van het CDA staat letterlijk... dat dit soort jongens gewoon weg moeten. En dat maakt het op dat moment voor de fractie heel lastig. En vandaar dat die draai is gemaakt. En toen zijn er natuurlijk andere mensen binnen de fractie opgestaan... die zeiden van, jammer, ho eens... Waar is dan het sociale gezicht van ons? Uh, mevrouw Verjee, meneer Kopion, denk ik dan aan. Ja, onder andere. Ja, nou ja, dan, dan komt er zo'n zo congres waarin men dan wel een resolutie aanneemt om, om het in de toekomst dan wat beter te doen. Het ja. heeft dan geen gevolgen voor Mauro. Vervolgens wordt er gezegd, ja, daar gaan we het in de fractie natuurlijk nog een keer over hebben. Of tenminste, in ieder geval, als er gestemd moet worden. Dan houdt men de poot stijf, denk je. En dan vervolgens uh, komt eruit, ja, zolang hij dan zijn, zijn aanvraag voor studievisum in Nederland mag afwachten, dan mag hij blijven. Hoe denk je dat dat overkomt, inderdaad, op ons, zeg maar, op, op kijkers en op mensen die, die denken van ja, Wat gebeurt hier? Ja, dat is een hele grote blunder. En dat, dat is ook door iedereen toegegeven. Ga uh, je eigenlijk gewoon weg moeten, toch? Maro. Ik weet het niet. Het CDA heeft er in ieder geval voor gekozen om te zeggen van joh, stel nou hè, dat het zo is dat je echt wel langer dan de helft van je leven blijft uh, bent en ook gewoon goed kan bijdragen aan de maatschappij. Dan zie ik ook geen reden meer om zo iemand terug te sturen. Waarom direct de OVD had die weg moeten, maar uh, um, als ik, als ik kijk naar wat er ligt aan, aan, aan stukken, dan had hij weg moeten. En ik denk dat dat ook het beleid moet zijn. En ik vond het allemaal veel te tastbaar. Ik vond het echt verschrikkelijk. Bij... tastbaar? Nou, um, um, het kreeg in één keer een dusdanig gezicht dat iedereen een medelijden begon te krijgen met, met Mauro. Ja, hij, woont in, hij woont in mijn gemeente en ook daar, het was groot nieuws. De gemeenteraad bemoeide zich ermee. En ik dacht van, oké, okay, de gemeenteraad bemoeit zich ermee. Maar toen de Tweede Kamer zich ermee begon te bemoeien, uh, uh, kreeg ik echt een naar onderbuikgevoel gevoel. Omdat dat niet de taak is van de Tweede Kamer. Maar dat ik, dat ik... gebeurde eerder ook al met zijn haar, hè? Ja, dus dat, dat is waar. Maar zelfs toen heb ik al gezegd dat we die machtenscheiding echt uh, uh, goed moeten bewaken. En ik vind dat echt, we mogen niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Daar is gewoon heel veel duidelijkheid over. En ik, dat is even misgegaan Wat mij betreft, ik vond het echt zeer naar. Leon, Leon zit of? te schudden. Ja, ja, je zit ook nou ja, te de, schudden. De situatie van Mauro is een direct wel uit het uh, immigratiebeleid van, van het kabinet. En uh, politie die er dan uh, gaan zitten, ja... Sorry hoor, maar een beetje zitten zielig doen. Van, nu worden wij opeens geconfronteerd met onze gevolgen. Ja, verdomme, dames zit je in de politiek. Ze hadden hun eigen verkiezingsprogramma niet goed gelezen. Nou ja, kijk, ik, ik vind het juist prachtig dat, uh, dat Mauro deze kinderen een gezicht geeft. En Mauro staat ook inderdaad voor meer kinderen. En daarom wil ik ook deze, deze heren zeggen. Uh, bedenk nou eens dat de situatie van Mauro ook voor andere kinderen geldt. Maar bizar was natuurlijk dat het hele Kamerdebat niet over al die kinderen ging, maar alleen over Mauro. Ja, inderdaad. En daarom moet het nu ook doorgepakt worden. Er komt ook een West-voorstel om uh, uh, ja, soortgelijke gevallen uh, meer amnestie te kunnen verlenen. en dat, Daar ben ik heel erg nou, voor, want kinderen zet je, zet je gewoon het, het land niet uit, punt. Waar, waarom zou je dat doen? Ik, uh, de, de situatie is duidelijk en ik kan nog zoveel medelijden hebben. Op dit moment, het, het beleid is gewoon, op het moment dat uh, dat, dat visum verloopt of, of die verblijfsvergunning verloopt, dan moet je terug. En dan zeg ik wel ja, we kunnen iedereen op gaan vangen. Uh, op het moment dat daar geen reden toe is en hij kan teruggaan en de situatie daar is goed. Ik neem aan dat dat goed is onderzocht, de minister gaf dat aan dan lijkt me dat niet meer dan normaal. Nou kijk, is, soms wordt nog wel eens onderschat hoe moeilijk het is... om als vluchteling aan te tonen uh, dat je recht hebt om hier te zijn. Uh, bijvoorbeeld, toon maar eens aan dat je gemarteld uh, uh, bent. De, nou daar krijg je geen bonnetje bij uh, de, door de, uh, van de martelaars. Um, en, en dat Mauro hier lang al die procedures heeft moeten uitzitten... is vaak ook in dit soort gevallen nee. omdat de staat doorprocedeert tegen de asielzoeker in. Uh, daarom denk maar, ik ook... Maar eigenlijk ging daar de discussie niet over. Hè? Want hij heeft nee. al die procedures doorlopen en de conclusie was dat hij eigenlijk geen recht had. op. Ja, en ik vind als je als samenleving niet in staat bent om zo'n procedure fatsoenlijk snel te kunnen laten verlopen... dan kun je dat zo'n jongen niet aanrekenen dat hij hier intussen, intussen tijd een leven heeft opgebouwd... en onderdeel is geworden van zijn samenleving. Hij wist ook dat hij ging. Hij wist dus dat hij terug moest gaan. Want dit was eigenlijk het laatste redmiddel om nog in dit land te kunnen blijven. Namelijk dat studievisum bijvoorbeeld. Uh, maar hij wist in feite uh, daarvoor al. Want het was al duidelijk geworden: van je moet terug. Hè, als het conform op papier. Stijker, de het is nog steeds de vraag of hij uiteindelijk zal blijven. Ik heb vanwege het, van het nieuws begrepen dat hij mag blijven. omdat hij een studievisum heeft gekregen. Ja, ja, voor dus zo zolang hij studeert, ja, ja, Precies. Ja, precies. Ja, dit is ja, CDA. Maar buiten dat om. Kijk, dit heeft gewoon mijn zin te lang geduurd. Advocaten hebben hem aangetrokken. Ze, ze pleegouders hebben hem aangetrokken. Vervolgens wordt er ook nog eens politiek gewin uitgehaald. Want je hebt toen. de tijd tussen best wel een Verschuiving geweest in de peilingen. En dan denk ik, maar welk belang staat hier naar bovenaan? Politiek belang, uh, justitieel belang of belang van dat kind? Geef het antwoord is. En dat kind vind ik in dit geval het belangrijkste: dat is hier gekomen en die is eigenlijk geforceerd om te liegen af en toe valse verklaringen af te leggen door zowel advocaten, wellicht zijn pleeghouders. En wellicht ook door, door, door de politiek. En vervolgens uh, zou je als politiek dan de beslissing gaan maken. En dan denk ik, ja, prima. Maar de belang van het kind behoort bovenaan te staan. Die is hier al negen jaar in Nederland. heeft hier heel veel vriendjes, doet gewoon zijn opleiding. Dus je vindt doet het goed best. dat die kan blijven. En Je, je vindt ook dat er nu eigenlijk ook meer, ik noem het maar even voor het gemak, een soort generaal. Pardon, voor dit, je jongeren zou moeten komen. Nee, want ik denk dat gewoon het ministerie en de minister elk geval goed moet bekijken. Want stel dat het zo is. Dat er iemand is, dus een kind, dat is hier bijvoorbeeld op zijn derde gekomen. en die is hier nog op zijn vierde, en die heeft totaal geen reden meer om hier te blijven. stuur hem dan alsjeblieft zo snel mogelijk weer terug. Want dan heb je dit gezeur niet. Zo snel mogelijk gewoon... zonder hem veel in de publiciteit bijvoorbeeld te laten komen en hem een nou, gezicht oh, te geven? Oh, ja, precies. Maar als je inderdaad hier een jaartje bent, dan is het iets heel anders dan als je al negen jaar bent, hier bent en een compleet sociaal leven hebt op opgebouwd. En dat, daarom vind ik dat de minister gewoon elk geval individueel goed moet bekijken. En mocht, er, mocht het zo zijn dat kinderen hier echt extreem lang al zijn... ik ook inderdaad een, een, een geval van iemand die is hier op zijn nulde gekomen... en moet op zijn tiende teruggestuurd worden, denk ik ja... Dat gaat te ver. En dan denk ik dat je zeker een uitzondering kan maken. Het en enige een, die dat kan doen is de minister. Je zou bijna kunnen zeggen hoofdpijndossier. Er komen er nog heel veel aan. Klopt. Uh, daar gaan we het uh, over hebben. Even voordat we naar de muziek gaan. Uh, want het wordt natuurlijk weer een ontzettend uh, item. De bezuinigingen. Er uh, zal waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk veel meer bezuinigd moeten worden. Even van jullie alle drie. Waarvan jullie zeggen dat er nog op bezuinigd kan worden. Het is dus misschien wel aardig om daarmee te beginnen. Leon. Uh, nou, wat mij betreft op de grootste subsidie van allemaal... 12 miljard per jaar, uh, namelijk de hypotheekrenteaftrek. Daar is hij hoor. heer ja. Botter, SP, hypotheekrente aftrek. Bram directie, JOVD. Um, uh, ik ben het daarmee eens, maar ik trek dat breder. Ik wil daar die alle subsidies, huursubsidies, zorgtoeslag, alle toeslagen, kinderbijslag, uh, zeg ik, daar moeten we op e uiteindelijk van af. Dus dat pak ik mooi allemaal samen. Daar even bij. Dennis Jafja, CDA. Ik denk dat het allereerst gewoon echt stevig hervormd moet gaan worden. En mocht dat niet mogelijk zijn, dan denk ik dat... Uh, de in afstrek inderdaad uh, onvermijdelijk is. Kijk eens aan. Hè? Het h valt aan tafel. Ja, en het lijkt al ja. alsof er overeenstemming zelfs uh, over bestaat. Maar dat gaan we zo direct nog hebben, want er wordt alweer weer uh, nee We gaan eerst uh, opnieuw luisteren naar de muziek van Zijlstra. That I'm I'll oh, Zijlstra, neem en geef. En het was het laatste nummer. En wat een mooi nummer ook om mee te eindigen, Jeroen Zijlstra. Mooi voornemen, denk ik. Neem en geef de tijd. Dat is tijd. Ja, dat dacht oh, ik al. Jeroen Zijlstra, zang en trompet. Lydia van Dam hoorde u op piano en zang. En ook Rob Stol, piano en accordeon. Hoe is het jaar voor jullie begonnen, Jeroen Zijlstra? Behalve natuurlijk dat jullie hier de hele dag zijn geweest. Ik bedoel deze dag? Deze dag en dit jaar dan meteen maar ook. Nou, um... Lydia, wordt het was... een mooi jaar, laat ik het zo zeggen. Uh, ja, het wordt een heel mooi jaar. We zijn uh, 14 oktober in première gegaan vorig jaar in Kleine Comedie. Dat hebben we even een aantal optredens uh, voortgezet. En nu zijn we twee maanden heel veel radiodingen aan het doen. En in februari gaan wij als een speer door alle theaters die er nog zijn in Nederland. En Lydia is erbij gekomen, hè? Ja, Lydia is uh, de nieuwe list van Zijlstra... De list. Nieuwe, list ja, een nieuwe list van Zijlstra. De nieuwe van Zijlstra. Had Zijlstra die, die nodig, een nieuwe ja, list? Ja, zeker. Want het is, is een droom uitgekomen. Ik was al heel lang van plan om uh, duetten te gaan schrijven. Ik, we hebben uh, vijf cd's gemaakt met Zijlstra alleen. En met voormalig saxofonist Rutger Molenkamp. En uh, die viel weg twee seizoenen geleden. wegens MS. En uh, nou, ten, daartussendoor hebben we nog een aantal voorstellingen gedaan. Met Gerard van Maarzakkers Troost. Met Egon Kracht hebben we... Uh, Zappa en Faust gezongen. En nou, daar zat Lydia... We hebben ook nog een cd gemaakt met Lydia van Dam. Maar waarom wil je zo graag duetten? Ja, dat is... Ik, ik ben in, in, in Oosterland geboren voor de kerk. En daar was een koor. Een hoekomenisch koor. En daar heb ik leren ah. vierstemmig zingen. Nou, dat is het. En die jongens die zingen al uh, als een lijster, zeg maar. Uh, nou Dingenhoes en, uh, en Pieter Jan Kramer. Die zingen en spelen drums. En uh, dat, dat koor is eigenlijk uh, altijd al uh, een onderdeel van mijn muzikale leven geweest. Ja. Dus nu met een... Ja, ja. Met deze zangeres is dat, uh, heb ik het voor mekaar. Ja, de beste soulmuzikanten komen ook uit de kerk, waar een kerk al niet goed voor is. Ja, ja. Crosby stil, zeiling jong. <laughs> en en hoe, al, hoe anders is het dan? Ja, je zingt natuurlijk dan opeens met z'n tweeën, maar opeens is Zeilstra niet meer Zeilstra. En moet hij toch rekening houden, bijvoorbeeld met, met degene die naast hem staat. En zo mooi meezingt. Ja, maar ik ben natuurlijk wel een bandman. Hè? Dat is, dus je bent, uh, ik ben eigenlijk niet als solist opgevoed in de jazz. Uh, heb ik natuurlijk heel veel in big bands. Als trompetist moet je altijd met je oren naar achter als je gaat improviseren. Dus ik vind geen enkel probleem om mijn solist en dom op te geven... om samen met Lydia dan uh, deze duetten te zingen. Leidt... Want het komt eigenlijk op hetzelfde neer uh, qua solo zingen. En, uh, maar ja, het is eigenlijk, voor mij is het een verrijking. Leidt het wel tot andere teksten? Kijk, jij bent natuurlijk Zeker. toch een beetje een, een, een ruwe zeebonk. Hè? Ik bedoel, ja. heel veel van jouw liederen gaan daarover over de tijd dat je zelf... Uh, op zee voer? Ja, dat is de, de, het zoutgehalte is er een klein beetje ja. af. De, de, de, het, <lacht> het hoge zoutgehalte. <lacht> het wordt nu iets meer romantiek en liefde? Ja, en het is ook nog een klein beetje geïnspireerd op de, op de duetten van Ramses Xavier uh, ja, en Lisbeth. Waar je over List. Begon. Ja, precies. En daar, die hadden ook een fantastische band achter zich, met onder andere John Engels, ook jazzmuzikanten die hem uh, en die hun destijds begeleiden. Dus de, het orkest had ik al, en die duetten... Dat en nu eindelijk de zangeresten. Ja, en ik vind het een prachtige ode aan Ramses. Want als je Ramses wil nadoen, moet je wel met je eigen liederen komen. In februari gaan jullie uh, toeren? gaan we de, langs alle theaters die nog in leven zijn. Oké, okay, dan kunnen en, je, de mensen jullie niet alleen horen, maar ook zien. Zijlstra en Van Dam, zeg ik dan. Toch dan ga je Zijlstra en Van Dam een beetje. Ja, ja. Natuurlijk opstopen. Dan praten we hier weer door met de voorzitters van de uh, jongerenbewegingen van de politieke partij. Bram Dirks van de JOVD, Leon Botter van de... SP Rood en Dennis Javier van het CDJA. Uh, ja, we hadden het over de, de onvermijdelijke bezuinigingen. die er misschien aan gaan komen. En uh, bijvoorbeeld die hypotheekrenteaftrek. waar hier, ik dacht even. al een soort van consensus over dreigt te ontstaan. dat we die misschien toch maar eens aan moeten gaan pakken. Maar ik kijk voor de zekerheid nog even. eerst richting Leon Botter, Dat klopt. Ja, nou, wij vinden betreft dat sowieso uh, natuurlijk. De, de reden waarom we ooit de hypotheekrenteaftrek hebben ingesteld. namelijk om starters aan een woning te helpen. daar staan we achter. We willen hem alleen afgeven. Aftoppen, uh, omdat er op dit moment gewoon fila's mee gesubsidieerd Af worden. Aftoppen vanaf? Vanaf uh, 350.000 euro. Nou, als je, je zo'n huis kan betalen, dan zit je er volgens mij best goed bij. Uh, dus vooral aftoppen. Um, maar goed, um, kijk er wordt meteen gezegd dat moet, moet nou eenmaal bezuinigd worden. En uh, ik word daar onderhand een beetje moe van. Want dan zijn je nog. 18 miljard nu... Als we nog meer gaan bezuinigen met de economische staat van het land... dan ben ik bang dat we uh, een grotere kans hebben om in de recessie uh, te glippen. Gewoon en, niet bezuinigen? Eigenlijk. Nee, nee investeren niet, in de hè? dingen die geld opleveren, bijvoorbeeld onderwijs. En uh, daar heb ik nog nooit iets van het kabinet iets van vernomen. Bram, dirk JOVD. Gewoon nou, niet extra bezuinigen. Uh, niet extra bezuinigen. Maar juist investeren? Dat is bijvoorbeeld wat nou, in de ja, goed, investeren in het onderwijs is, is nooit verkeerd. Maar het probleem wat er nu gebeurt is uh, onder die lanciertersboete die is ingesteld en die waarvan ik me afvraag of dat de kwaliteit van het onderwijs te goede komt. Hey, ik ben studenten het, die langer dan de termijn studeren, exact, moeten kijk, 3.000 ben, per jaar betalen. Ik ben voorstander van, van een sociaal leenstelsel. So ik denk dat dat ook echt de kwaliteit van het onderwijs te goede komt, als dat geld wat terugkomt in het onderwijs, dat vind ik ook investeren in het onderwijs. Afschaffen van de basisbeurs. Ja, maar kijk, het probleem is dat ik, ik bang ben dat dat uh, investeren gebeurt middels belastingverhoging. En daar ben ik het tegenstander van. En daarom wil ik ook dat de hypotheekrentaftrek wordt afgeschaft. Dat ik vind het een vorm van rondpompen van geld, ik vind elke ja. vorm van ingrijpen op de markt vind ik een feit. Helemaal ja, Niet meer aftoppen dus? Nee, gewoon de hypotheekrente afschaffen, dat kan in niet in één keer. Dat is een revolutie, hè? Nee, nee, gewoon afschaffen, maar over twintig jaar. Oh. Je ziet dat, dat, is een, dat is een, uh, het, het Verenigd Koninkrijk gebeurt oh. in twintig jaar. Dat is ontzettend goed gegaan, maar ging daarvan, uh, ik geloof, van honderd procent tot 80 naar 65, 50, 30, 20. Ik, ik zie hard nou, ja knikken door Dennis Schaaf, uh, ja, het ja. CDA. Je bent ja. het ermee eens? Nou, het is inderdaad uitgekend, dat op het moment dat je... Stel dat je die hypotheekrente uh, aftrekt, in één keer helemaal afschaffen... dan levert het 13 miljard op. Nou, natuurlijk is dat echt een... Uh, echt een, een idee wat niet wenselijk is. Ja, je dat moet wel het 13 miljard opleveren. Als je, als je het in één keer zou afschaffen... zou het, ja. zou het uh, kabinet ja. 13... of zou, het, uh, zou het Nederland 13 miljard opleveren? Maar dat wil je niet? Nou, ik denk niet dat dat mogelijk is. Dan, dan, dan, ik denk dat de woningmarkt uh, daarvan instort. instort. En daarom denk ik... dat je of inderdaad gewoon... geleidelijk uh, moet, uh, moet gaan zakken... of uh, inderdaad naar misschien... nieuwe vormen, uh, nieuwe reformen, situaties... moet gaan uh, toewerken. Ja, en het... Wat, wat het is, dat uh, is lastig te zeggen... Jullie lijken het hier, althans, jullie willen er in ieder geval allemaal over discussiëren en, en ter discussie stellen. Dat is al heel wat, want binnen de coalitie gaat dat toch wat moeizamer toch, Bram Dings, of niet? Um, ze willen het er alsnog niet aan, ik zie dat ook niet nee. zo snel gebeuren. Hè. Het, het, die hypotheker in het aftrek staat bij ons als een huis, was de slogan van de VVD. En ik ben bang dat helaas ook zo... Uh, zal en daar heb er ook met Rutte uit. over gehad in het kamertje, toch? Wel aangegeven dat het mij niet verstandig lijkt uh, dat we die in stand houden. Maar, ja, aangegeven. Dat ja. is nog heel voorzichtig. <laughs> Wie weet wat het uh, dit jaar gaat opleveren. Bram Dirks, voorzitter van de JOVD, de jongere afdeling van de VVD. Dennis Shavia, zo zeg ik het goed, vicevoorzitter van het CDEA. En Leon Botter, de leidingman van Rood, de jongere afdeling van de SP. Dank jullie wel en natuurlijk ook een goed 2012. Ja, want wij hebben uh, iedere keer beloftes in dit programma. Beloftes volgens mensen die het weten kunnen. Wie of wat worden de beloftes in 2012? Kenners hebben dat gevraagd. En uh, we hebben weer een, uh, een muziekbelofte volgens Leo Blokhuis... Dit, dit wordt hem. Vijf Volendammers met echte Volendamse namen als Bond, Jonk en Tol. Uh, en zij vormen met z'n vijven de groep Alaska. Als je op internet gaat zoeken, dan vind je dat hun invloeden... onder andere liggen bij uh, The Beatles, bij Muse, bij Pink Floyd, bij Jeff Buckley. Maar ik hoor vooral folk, hele goede folk. Ik heb hun album gehoord, Actors and Liars... ...komt in de loop van dit jaar uit. En ik vind dit ongelooflijk veelbelovend. Het is misschien niet de muziek die je elke dag overdag op radio gaat horen... ...maar het is wel heel erg goed gedaan. En ik hoop dat er ergens in ons rare dichtgespijkerde bestel... ...een gaatje te vinden is voor deze mooie muziek. Want ik vind het prachtig en ik wens de mannen van Alaska echt alle goeds in 2012 toe. En ik hoop heel veel van ze te horen.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 When I dreamed she was the universe I gave up my fight my fights my fights No flower ever thrived in a dark or in the night. I would love to shout that out, but the people, they knew too much to care for flower buds. The imprisonment in which I sleep, you are the vision that I dreamed. The town she became my bride and she expanded time by time. And when we married, I faked our smile. When I dreamed she was the universe, daylight was high. And when I dreamed she was the universe, I turned on the lights, the lights, the lights. Квенка. Wim Bond en Louis van Sinderen. Zij vormen de heren van Alaska... en zijn de muziekbelofte van het nieuwe jaar. Volgens Leo Blokhuis. En ik zag ook Jeroen Zeilstra genieten en instemmend knikken. Ik vond het prachtig. Met een klokkenspiel. Dat is ook alweer een heel apart instrument. Die hoor je niet vaak, nee. Ja. Ja, Zo'n klein silofoontje. Dat, is, dat klonk ook mooi. Uh, het is bijna zes uur. Dus dat betekent ook uh, einde van de nieuwjaarsreceptie van Radio 1. Radio 1 gaat natuurlijk door. Zo direct. Ja, Radio zeker. 1. Met het uh, instituut Itze, toch? Dat? Ja. Luister daar. Zeker. En wij wensen u... net als al onze voorgangers natuurlijk een fantastisch 2012. Iedereen die heeft meegewerkt, reusachtig bedankt. Jeroen Zijlstra ook, zit hier nog met een prachtige hoed op. Alle goed. En allemaal uh, veel luisterplezier nog bij Radio 1. En dank voor het luisteren naar dit Veel leiders verlieten in 2011 ongewild het wereldtoneel.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 Bespaar ook op uw accountantskosten bij Erik Peters, Cubus Utrecht Oost. Dit is Radio 1.